Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1. 8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. 1600 geheime documenten over Midden-Oosten-conflict uitgelekt. Filipcijfers lager dan verwacht. Een aantal gewonden door vuurwerk neemt af.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 Hij blokkeert al ruim een week de doorvaart richting Nederland. Zo'n 200 schepen liggen te wachten. Daarvan is driekwart Nederlands. De berging wordt uitgevoerd door het bedrijf Mammoet uit Schiedam. Eerst wordt het schip gestabiliseerd met kabels. Daarna wordt de 2400 ton zwavelzuur eruit gepompt... en kan het schip worden weggetakeld. De berging duurt waarschijnlijk een paar weken. Bij het kantoor van de Tunesische premier Ghanouchi... hebben ongeveer duizend deelnemers van de zogenoemde... caravaan van bevrijding de nacht doorgebracht...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 Op de Australian Open heeft de Oekraïense tennisser Alexander Dolgopolov... gezorgd voor de grootste verrassing tot nu toe in het Naast De achtste finale was hij te sterk voor de als vierde geplaatste Zweed Robin Söderling. De nummer 46 van de wereld won in vijf sets. Het is pas de tweede keer dat een Oekraïense tennisser... de laatste acht op een Grand Slam toernooi bereikt. Het weer vanochtend blijft bewolkt met af en toe motregen. Vanmiddag is het vrijwel overal droog. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt zo'n zeven graden. Ook morgen is het nog bewolkt en regenachtig. Daarna wordt het droog, maar ook kouder. B verkeersinformatie De ochtendspits verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk. Er is een flink aantal ongelukken gebeurd en ook pechgevallen op handige plaatsen. In totaal staat er 370 kilometer aan file, 100 kilometer meer dan gebruikelijk. Opvallend lang zijn de files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... tussen de afrit Markelo en Badmen 10 kilometer... Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Leiden en Kaagdorp staat 10 kilometer. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven er wordt ook flink afgeremd. Tussen Gilsen en Moergestel maar liefst 13 kilometer. Ook in het zuiden op de A59 van Zonzeel naar Os tussen Terheide en Knoop en Hoijpolder, 10 kilometer. Dat is een nasleep van een ongeluk. Bij Eindhoven is het drukker dan gebruikelijk door een ongeluk op de A2N2 richting Den Bosch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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het heeft even geduurd. maar vandaag wordt dan toch begonnen met de berging van dat gekapseisde schip in de Rijn. We bellen zo met de Nederlandse bergers. We zetten ook zo de bijl aan de wortels van de dokter Bibber-regel bij het schaatsen. En er is weer gelekt. nu over vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteit. En ze worden al de Palestine Papers genoemd, de gelekte documenten over dat vredesproces in het Midden-Oosten. De Britse krant The Guardian en de televisiezender Al Jazeera publiceerden gisteren deze geheime documenten, waaruit blijkt dat de Palestijnse onderhandelaars vergaande concessies wilden doen. We schakelen met onze correspondent Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, vertel eens om wat voor concessies gaat het. Wilden ze ver gaan? Ja, heel ver. Verder dan tot nu toe bekend was... Uh, bijvoorbeeld zeiden de Palestijnse onderhandelaars... de nederzettingen die in bezet Oost-Jeruzalem gebouwd worden... hele wijken zijn dat, die mag Israël houden. Allemaal behalve één. Uh, het recht op terugkeer van de miljoenen Palestijnse vluchtelingen... daarvan zouden ze voor het grootste deel afstand doen... En... Eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste. De oude stad waar die heiligdommen zijn. De Tempelberg, Haram al-Sharif. -e daar zouden ze uh, een soort gedeeld eigendom uh, met Israël willen overeenkomen En dat is iets wat heel gevoelig ligt natuurlijk. Want eerder uh, onderhandelingen met Yasser Arafat die liepen juist daarop mis. Dus uh, heel ver zouden ze willen gaan. Moeten we alleen nog even weten, Sander, of die documenten... en het zijn er duizenden, of ze echt zijn. Wordt daar al iets over gezegd? Nou, Jazeera en The Guardian die zeggen dat ze echt zijn. Ze maken ze niet openbaar, zoals dat met Wikileaks gebeurt. Maar ze zeggen wel dat ze ze hebben gecheckt, bijvoorbeeld met behulp van die gelekte documenten via Wikileaks. Dus zij steken hun handen ervoor in het vuur. De Palestijnen en de Israëli's, die ontkennen dat ze echt zijn. Hmm. Nou blijkt dus uit die documenten dat vooral de Palestijnen heel ja. ver wilden gaan. Wie heeft er belang bij het lekken van deze stukken? Nou ja, dat is dus de grote vraag. En vandaar dat je ziet dat de Palestijnen zo hard ontkennen. Saab Erekat, bijvoorbeeld een van de onderhandelaars... die heel erg boos op Al Jazeera verscheen. Maar eh, het lijkt dus voor de hand te liggen dat het iemand is... die tegen eh, het Palestijnse leiderschap op dit moment is. Die eh, ofwel vindt dat die concessies veel te ver gingen... en vindt dat de Palestijnse bevolking het recht heeft om dat te weten. Maar het kan ook veel ordinairder zijn. Er woedt een ordinaire machtsstrijd binnen het kamp van de Palestijnse president. Dus het kan ook zomaar een tegenstander van de Palestijnse president geweest zijn. Ja, want het geeft ook aan dat de Israëli wat dat betreft... toch in een lastige hoek zitten op dit moment. Ja, nee, het gaat inderdaad uh, alle kanten op. De Palestijnen die krijgen het lastig omdat ze zo ver gingen. Maar de Israëli's die kunnen het ook lastig krijgen... omdat ze kennelijk uh, no, uh, desondanks nee hebben gezegd. Nou. En dat kan dus misschien internationaal uh, wat gaan doen. Je zou bijvoorbeeld uh, in uh, de Europese hoofdsteden, ook in Den Haag... Uh, naar de ministers van Buitenlandse Zaken kunnen gaan... om te vragen, gaat dit nou de zaak in een ander licht stellen... Kijkt u nu anders tegen uh, de Palestijnen en tegen de Israëli's aan? Het zal waarschijnlijk toch wel zijn invloed hebben op de vredesonderhandelingen. Daar is één persoon heel erg druk mee. De Amerikaanse ja. speciaal gezond voor het Midden-Oosten. George Mitchell. Die ja. zal er wel blij mee zijn. Ja, ja dat, dat vraag je af. Want de Amerikanen die komen toch uh, nog meer als, als vriend van Israël uh, naar voren... dan, dan men al uh, aannam. Uh, Condoleezza Rice, die destijds onderhandelde, die tegen de Palestijnen zei... jullie moeten nog verder gaan, anders kun je die eigen staat wel uh, vergeten. Dus... Ja, George Mitchell die zal ongetwijfeld binnenkort weer naar de regio komen. En zal uh, in een heel andere situatie zijn werk moeten gaan doen. Sander van Horen over de documenten. Gelekte documenten die al de Palestine Papers heten. Dan naar. Uh... De jaarwisseling, of eigenlijk even terug naar de jaarwisseling. Want er zijn toen ruim 700 vuurwerkslachtoffers behandeld... op de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis. Nou, Dat zijn er dan 60, 60 minder dan vorig jaar. Blijkt uit een inventarisatie van de stichting Consument en Veiligheid. Terwijl er minder mensen naar de eerste hulp kwamen dan de voorgaande jaren... is het aantal mensen dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen... het hoogste van de afgelopen tien jaar. We praten erover met Kees Meijer van Consument en Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wat voor letsel zijn deze mensen in het ziekenhuis beland? Uh, de meeste zijn brandwonden, maar één op de drie heeft ook oogletsel opgelopen. Dus dat is, uh, is ernstig. En als er dus vooral knalvuurwerk en dan zwaar illegaal verhandeld knalvuurwerk knalvuur, aan te pas is gekomen... dan zijn het ook ledematen die mensen kwijt zijn geraakt en zelfs twee doden. Moeten we dan constateren, naar aanleiding van deze cijfers, dat er weliswaar minder slachtoffers zijn... maar dat als ze slachtoffers zijn het veel heviger is? Nou, dat kun je niet één op één zeggen. Het is zo van als mensen zelf gaan knutselen en experimenteren... bijvoorbeeld met uh, zwaar, illegaal knalvuurwerk... en dan maken ze er dan zelf bommen van. En dan moet u denken aan nitraatvlinders en uh, ja, uh, vlinderbommen. En dat soort werk. Daar halen ze het kruid uit en ook andere bestanddelen om die bommen dan van te maken. En dat zien ze dan op internet, hoe ze dat moeten doen. Daar zien we vaak dingen bij misgaan. En dat veroorzaakt uh, heel vaak het meest ernstige letsel. Meneer Meijer, die twee dodelijke slachtoffers, waren dat ook? Doe het zelf eens. Ja, uh, het is in ieder geval illegaal knalvuurwerk wat erbij betrokken is geweest. Het ene ongeval is een mortierbom geweest. Dus daar zullen ze waarschijnlijk niet zelf uh, mee geknutseld hebben... Maar het andere is een zelf in elkaar gefrapp, gefabriceerde ja, vuurwerkbom. Ja, en zit hem daar dan uh, de reden voor de toename en, en, de, en, en de ernst van het letsel in, in dat illegale? Uh, nou, wij denken van wel. Uh, we zien de laatste jaarwisseling overigens al een stijging van de ernst van het letsel. En dat heeft vooral mee te maken dat we meer siervuurwerk met z'n allen gebruiken. Dat we dichter op elkaar zijn. Dat staan het klinkt dat veiliger. Nou ja, we staan met z'n allen veel dichter op elkaar. En uh, ja, je bent heel erg geconcentreerd met je eigen pakketje bezig om dat af te steken. Dan let je niet op wat je buurman doet. En we zien dan vooral... Toch dat daardoor ook letsels gebeuren die ernstig zijn. Dat mensen gewoon niet uitkijken. Maar meneer Meijer, toch 60 minder eh, vuurwerkslachtoffers ja. dan vorig jaar. Wat voor conclusie trekt u daaruit? Dat de nou, campagnes werken? Of... Um, ja, ik vind het altijd een beetje lastig om het van de een op de andere jaarwisseling te vergelijken. Als we drie jaar terugkijken, dan hadden we nog 1100 ongevallen nu 700. Dus dat is een, een daling van 40 procent. Ja. Dus zo moeten we het even zien in die context. Dus het is in ieder geval zo dat het consumentenvuurwerk op zichzelf wel veilig is. Alleen, uh, ja, er zitten allerlei excessen natuurlijk aan... dat mensen uh, zelf heel graag dingen willen doen en daardoor ook in staat worden gesteld... omdat dat illegale, zware knalvuurwerk, uh, vooral voor Nederland, voor handelaren... een ideale markt blijkt te zijn. Ja, dan hebben we de leeftijdsgroep 15 tot 19. Daar is opvallende daling, in het ja. aantal slachtoffers. Toch lijkt me dat, de, de groep uh, runt, en steunt. Ja. Moet ja, dat is het ook. Uh, ja, hoe verklaart u dat? Nou, voorlichting zal daar ook bij geholpen hebben. Die campagnes die de afgelopen jaren uh, zijn gevoerd op internet... die richten zich vooral op die risicogroep. En we denken toch dat jongeren over hun eigen gedrag beginnen na te denken. Niet dat die campagnes ervoor zorgen dat je het meteen helemaal veilig gaat doen. Maar het is wel zo van, uh, ja, je begint wat meer te denken over de manier waarop je het afsteekt... en dat je dan hopelijk ook wat meer let op, uh, ja, op anderen die bij jou in de buurt staan. Kees Meijer van Consumenten en Veiligheid, dank u wel. Graag gedaan. Al ruim een week blokkeert een schip De Rijn. Hebben daar veel over bericht in het Radio 1 Journaal. Nou, vandaag beginnen ze dan eindelijk met de berging. Uh, begint een Nederlands bedrijf mee, De Mammoet. Straks bellen we met De Berg. Eerst maar zeventjes naar Wijnand Zwaan, want... Oh, oh. Daar staat het ook stil op de Nederlandse Weg. Ja, het is een uh, drukke ochtendspits. 350 kilometer, 100 kilometer meer dan gemiddeld. Ja, veel dagelijkse files zijn aan de lange kant. Maar dat niet alleen. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. En dat zie je dan gelijk terug. Bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort. tussen Rozenburg en Spijkenissen. 6 kilometer. Daar is de weg na een ongeluk wel weer vrij. Het staat nog compleet vast op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leiden en Kaagdorp, 11 kilometer. De aanrijding had op zich niet zoveel om het lijf, maar toch, uh, ja, het staat toch meteen vast. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar staat het ook uh, is veel, veel langer dan gebruikelijk. Tussen Tilburg en Moorgestel, 12 kilometer. De A59 van Zonzeel naar Den Bosch, na een ongeluk voor knoopend Hoijpolder, 9 kilometer. En bij Eindhoven staat het vast richting het noorden. Na een ongeluk tussen Marhezen en Knopend de Hocht, 15 kilometer. De weg is wel weer vrij, maar daardoor loopt het ook vast op de A67 vanuit Venlo. Er staat tussen Asten en Knopend Leenderheide, 20 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En de A16, hoorden we eerder, wordt gebruikt als omrijroute. En komt er dan wel iets van die proef van Rijkswaterstaat terecht, Joris van de Kerkhof? Nou, de file ontstaat uh, precies op het moment dat die proef uh, voorbij is, voorbij uh, Dordrecht. Dan ontstaat de file uh, richting de A15 en richting de, de, de Brienenoordbrug. Uh, uh, de file een beetje langzaam rijden in ieder geval is wel tussen, tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Uh, Ik sta nu iets ten noorden van de Moerdijkbrug uh, en daar rijdt het dan allemaal door. En dan zouden zomaar, nou ja, dat staat hier in ieder geval op de matrixborden, dat je hier 90 mag rijden. En met de meneer waar ik een uurtje geleden mee richting het noorden reed, eh, die zei van ja, 90, 90, dat kun je allemaal wel gaan rijden, dat kan er allemaal wel staan. Maar je moet toch eh, met eh, het verkeer mee rijden, anders bepaal jij de, ben jij degene die bepaalt dat er een, een file komt. Hij had nog veel meer te vertellen. Ik heb wel proeven blijven nemen, maar ze, blij, ze blijven proeven nemen. Kijk, eh, kom ik toch weer terug op die A15. Eh, ze weten al lang dat het vastloopt. en ze weten, Waarschijnlijk weten ze ook wel. Als ik dat weet, dan weet Rijkswaterstaat. weet eh, weten het waarschijnlijk ook wel eh, waar het dan ligt eh, dat het vastloopt. Dus ga iets doen in plaats van proeven nemen. Zou je ook kunnen bedenken dat je dit soort proeven gewoon met de computer eh, kunt doen... en niet in het echt, dat u er geen last van hebt? Nou, kijk, last, de last ervan hebben is natuurlijk een groot woord. Eh, misschien dat ze gedeeltelijk eh, wel met de computer kunnen doen. Maar als ze het een keer doen, deze proeven. Maar ze hebben ervaar, ervaring genoeg met de files dat ze... Die borden branden niet vandaag, vandaag nou niet voor de eerste keer. Dus die hebben ze al meerdere keren hebben ze dat gedaan. Het, moet, het houdt een keer op. En dan zeg ik, hou op, ga, ga wegen aanleggen of ga het op een andere manier proberen. Want als we zo doorgaan, dat weet iedereen. kan iedereen op zijn vingers natellen. Dan hebben we het zogenaamde infarct in Nederland. En daar zijn we al dicht tegenaan, denk ik. Nou, een beetje hier op de A16 stropt het dan toch ook wel, uh, wel weer. Een half uurtje geleden, toen ik met die meneer richting Rotterdam reed... was dat ook het geval. Net ging het goed, maar nu staat er dus 90. En een stukje verderop is het aan het knipperen. Ik kan niet goed zien wat erop staat, of het 50 of 70 is. Maar... Alle auto's gaan flink in de remmen, dus als er nou 50 of 70 staat... ze rijden in ieder geval daar, op die A16, niet harder dan 50. Joris van de Kerkhof kijkt hoe ver die komt op de A16... waar dus vanochtend een proef tegen de files wordt gehouden. 10 minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De berging van het gekapseisde schip bij de Lorelei op de Rijn. Kan... Als het goed is, echt beginnen. Dit weekend is ook de derde bergingskraan vanuit Nederland ter plaatse aangekomen. De Grizzly, de Atlas en de Amsterdam, zo heten de kranen, kunnen aan de slag. Het wordt een moeilijke klus, terwijl nog tientallen schepen wachten om langs de gekantelde tanker te mogen varen. Wij praten met Johan Pastoor, woordvoerder van Mammoet, het bedrijf dat de berging doet. Meneer Pastoor, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft de auto even langs de kant gezet, want u bent onderweg naar Duitsland, hè, naar de Loerenlei. Dat klopt. Bent u blij dat u eindelijk kunt beginnen? Uh, nou ja, het echte werk gaat nu beginnen, maar het wil niet zeggen dat uh, mijn collega's daar ter plekke uh, nog niks hebben gedaan. Er zijn veel voorbereidingen getroffen natuurlijk, maar we moesten natuurlijk wachten op de mobilisatie van uh, de drie kranen. Gelukkig zijn die daar nu en uh, ja, nu kunnen we echt beginnen. En wat hielden die voorbereidingen in? Uh, onder andere het verankeren met pontons, uh, het zekeren van, uh, van het schip zelf zeg maar. Uh, engineeringspan natuurlijk, erg belangrijk. Uh, dus dat zijn de voorbereidingen die we al getroffen hebben. Meneer Pasto, hoe ingewikkeld is deze klus? Uh, nou het is in die zin een gecompliceerde uh, berging. En dat heeft aan te maken met de ligging en de stroming. En natuurlijk ook uh, de lading die aan boord is. Ja, tamelijk zwavelzuur. Ja, dat is op hoog risico. En, uh, dus de, daar moeten we zeer voorzichtig mee omgaan. Dat gaan we ook zeker doen. Uh, dan moet u toch even uitleggen, waarom kunt u niet gewoon dat schip uit het water takelen? Uh, dat is te zwaar. Veel te zwaar. En, wat, uh, wat kan er dan gebeuren? Uh, de kans is dat uh, het schip breekt, wat dan ook. Okay, Oké, en dan ja, lekt al het travelzuur het water. In. Ja, precies, we zullen dat gecontroleerd doen. Dus we gaan hem uh, met, met behulp van de drie kralen gaan eerst uh, vastleggen, mm -hmm. uh, Zeker. En vervolgens, uh, als hij dus stabiel is, kunnen we het leegpompen uh, starten. Op het moment dat hij dan leeg is, dan uh, kunnen we het eigenlijk een schip uh, gaan bergen. Ja, er wordt ook gesproken van explosiegevaar. Hoe groot is dat? Uh, ja, daar zijn experts voor natuurlijk. Uh, natuurlijk, de eigenschap van uh, zwaalstuur met water is natuurlijk wel gevaarlijk. Dus uh, vandaar dat we daar zorgvuldig mee om zullen gaan. Heeft u nog last van de stroming in de Rijn? Uh, ja, die, uh, die is nog steeds aanwezig natuurlijk. En uh, ja, dat, dat, dat bemoeilijkt het wel. Want dan beweegt het schip, of wat moet ik me erbij voorstellen? Um, nou, de stroming heeft inderdaad wel uh, invloed zeg maar, op het schip zelf. Vandaar dat we dus ook met die drie kranen zeg maar, uh, hem gaan stabiliseren. Hm. En, en ja, u gaat het dus eerst stabiliseren, dan leegpompen. En wat, wat doet u dan? Zet u hem dan rechtop? Of wordt het in zijn geheel uit water gehaald? Uh, nou, waarschijnlijk gaat het, het schiet dan ook vanzelf alweer wat drijven, zeg maar. Want hij komt meer naar boven toe. Hm. En dan zullen we hem kantelen en vervolgens uh, hem uh, verslepen. Hm. Heeft u dit vaker gedaan, meneer pastoor? Uh, nou ja, moeten is natuurlijk uh, het bedrijf geweest wat in 2001 uh, de, de koers heeft geborgen. Dus in die zin, dat was ook een zeer complexe berging. Uh, in de tussentijd hebben wij als bedrijf, als uh, Mammoet, uh, meerdere bergingen gedaan. Dus uh, mm -hmm. dat hebben we alle vertrouwen. Hebben. Even voor de luisteraars, de koers was die Russische onderzeeër, hè? Die in, wat is het, 2000, zonk in de Barentszee. Ja, die zonk in 2000. En in 2001 is Mammoet uh, de, de koers geborgen. Okay. Zitten de autoriteiten, de Duitse autoriteiten, u nog achter de broek? Want er liggen heel veel schepen te wachten. Komen bedrijven in de problemen, omdat uh, ja, transport niet aankomt? Moet u haast maken? Uh, nou. Haafsmaaklijk, uh, degene die daar het laatste woord in heeft is de, de WSA, de Duitse, waar eigenlijk staat. Ja. Maar uh, die zien natuurlijk ook in dat het een hoog risico is, dus uh, die zullen ook geen risico willen nemen. Net zoals wij dat ook niet willen nemen. Nee. Dus uh, ja, we gaan gewoon in te werken. Kunt u een inschatting maken? Wanneer uh, kunt u het schip lichten? Uh, wat wij eigenlijk vanaf het begin hebben gezegd is, op het moment dat er drie kranen zijn, houden we zelf rekening met, uh, met vier weken. Vier weken, oh. zo? Maar het is afhankelijk van de opstandigheden, wellicht dat het wat sneller gaat. En wanneer kunnen er dan weer schepen langs? Uh, dat durf ik niet te zeggen, dat ligt ook aan de WSA. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat op het moment dat wij gaan leegpompen... Aan de Duitse doorgaan... autoriteiten bedoelt u? Ja, ja. ja. We wachten het rustig af en wensen u veel succes met de berging. Oké, okay, dank u wel. Johan Pastoor, woordvoerder van Mammoet, bedrijf dat de berging doet op de Rijn. Ja, misschien disclifiseren ze mogen ook nog, maar dan moeten ze het maar lekker doen, die uh, eikels van de IJssel. Van een idiot dat. Woedend Zo. was hij. Ja. <laughs> Stefan Groothuis op de internationale schaatsbond de ISU. De schaatser werd gisteren gediskwalificeerd tijdens het WK Sprint. Op de 500 meter ging Groothuis namelijk drie keer met zijn schaats over de middenlijn van de baan. En, en dat, dat mag, niet. mag niet volgens de dokter Bibbel -regel. En dus volgde de disqualificatie. Nou, ik, ik, ik had er bijna in de auto te, teruggezeten. Want uh, ik ben als dus een gek hier weggestormd en uh, ik was uh, helemaal... Uh, dat lint was ik. En uh, toen uh, sloeg het om. In, uh, echt, uh, echt verdrietig was ik gewoon. Dat ik gewoon niet mocht rijden. Ik was gewoon echt uh, kapot ervan. Van die disqualificatie dus. Daar volgde wel weer protest tegen. Um, en met succes. Want die maatregel werd een weer ongedaan gemaakt. We gaan maar eens even praten met de dienstdoend scheidsrechter Jan Augustinus. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u heeft toch wel wat uit te leggen, meneer Augustinus. Hoe kwam u in eerste instantie tot een disqualificatie van Groothuis? Nou, omdat wij. Uh... Twee juryleden hebben staan, één uh, aan het begin van, de, van het rechterstuk en één aan het einde. En de regel zegt dus uh, bij de ISO dat twee mensen uh, moeten constateren of er uh, een overschrijding is mm -hmm. en als dat uh, plaatsvindt dan komt er een disqualificatie. En dat was een feit? En dat was een feit. Ik kreeg dus die melding van, van beide juryleden dat, uh, dat zij beide geconstateerd hadden dat hij minimaal twee keer over de lijn was geweest. Ja. En vervolgens draait u die beslissing weer terug? Ja, ik, uh, ik krijg een protest op dat moment, een schriftelijk protest van uh, de teamleden van, uh, van Nederland. Uh, dat, uh, dat wordt dan geaccepteerd. We gaan dan kijken voor uh, de beelden die beschikbaar zijn. En daar blijkt dan uit dat het niet helemaal duidelijk is of die schaats wel met, uh, met schoenen al over de lijn is. Pff, ja, daar zijn dus camerabeelden. Meneer Augustinus is weer voor bekeken. Hè? Dat kennen we van het voetbal natuurlijk. Gebeurt dat ook in de schaatsport? Zo vaak? Ja. Ja, wij mogen, wij mogen die beelden ook gebruiken. En, en zeker als het dan om, uh, om een disqualificatie gaat, want het is toch een heel uh, drastische maatregel. En dan uh, mogen wij die beelden gebruiken. En als eruit blijkt dat uh, dat dus niet, een, uh, volledige, uh, of niet goed zichtbaar is, dan mogen wij die beslissing terugdraaien. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat met het blote oog lastig te zien is. Het is lastig te zien. De, de juryleden hebben wel een hele goede positie op dat, op dat punt. Maar ja, dat blijft toch altijd mensenwerk. En uh, ja... Ik heb ook al gepleit bij de ISO zelf ook al om daar de camera's neer te zetten van de ISO zelf. Nou zijn wij erg benieuwd, meneer Augustinus, of u na afgelopen weekend blij bent met de dokter regel. Uh, nou, ik, ik, ik zelf ben helemaal niet blij geweest met die regel, want ik zie het nut er niet van in. Kijk, ISO uh, heeft die regel uh, in Barcelona afgelopen zomer uh, ingesteld. Daar uh, was weinig commentaar uh, tegen, wel van Nederland, want ik ben daar zelf geweest met, uh, met de heer Ari Koops. En wij hebben niet voor die regel gestemd. Dus uh, zelf waren wij tegen. Dus je kan erover discussiëren. Maar ik, ik zelf ben ik niet voor die regel. Nee. Ik zou hem ook af kunnen schaffen. Ja, liever zelfs volgens mij, als ik u zo hoor. Ja, ik zie het, ik zie het nut er niet, niet echt van in. Het is, kijk, Waarom is het je... eigenlijk ingevoerd? Is dat u duidelijk? Uh, nee, kijk, de, de uitleg is, bij alle sporten moet je binnen de lijn blijven, dus ook uh, <laughs> bij het schaatsen. En ja, dat ja. is een, uh, vanuit de, de IOC is dat ze willen een, een uniformiteit in alle regels hebben. Aan de andere kant, als je dat dus niet handhaaft, dan is de beer los natuurlijk. Dan kan iedereen schaatsen waar hij wil natuurlijk en zijn tegenstander het dan ook lastig maken ja, dat, dat staat wel verwoord in de regels hoor, je kan nooit je tegenstander lastig maken, want dan ben je toch sowieso een disqualificatie. Ja, maar dat is natuurlijk ook twijfelachtig. Hè? Wanneer maak je, je je tegenstander nou lastig? Die kan er nou, wel last ja, van hebben. Dat als je... is niet, nou, dat is niet zo moeilijk. Als je ah. als scheidsrechter ervaring hebt, dan zie je duidelijk dus of, of er contact is, of dat ze te dicht bij elkaar zitten en dat er een hindering is. Dat is al oud, dat is al een regel die al, al ik denk misschien al wel, wel 60 70 jaar bestaat. Hmm. En daar is nog nooit een discussie over geweest. Maar regels zijn toch niet, niet zo slecht in, voet, in voetbal is het ook zo? Als die bal helemaal over de zijlijn gaat, ook al heeft niemand er last van, moet de tegenstander ingooien. Ja, dat ben ik met u eens. Alleen schaatsen is een baan waar 4 meter breed is en een zijwaartse beweging. Dus het is altijd even moeilijker om binnen de lijnen te blijven. Denkt u dat um, er weer over gediscussieerd zal worden binnen de ISU nu? Nee. Nou, ik denk dat het misschien wel goed is dat dit nu, dat dit nu zo gebeurd is. En ik, uh, ik kwam gisteren even, nog, uh, waar de mensen zaten van de IJssel. en daar waren ze dus al over aan het praten. Uh, of die dus helemaal teruggedraaid gaat worden, weet ik niet. Maar zij zijn, uh, zoals ik het nu begrijp van de technische commissie, toch wel overeen dat er ook camera's moeten komen. Oké, okay. nou, zou je daar blij mee zijn? Uh, of u er blij van, uh, van worden. moet worden? Ik word helemaal de, niet blij van deze regel. Dat geloof ik niet, want er ja. zal altijd discussie blijven natuurlijk in dit nou ja. geval. Oké, okay. nou dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja hoor, graag Jan gedaan. Jan Augustinus, dienstdoen scheidsrechter op het uh, WK Sprint. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen. Wist u dat u tot 1 april de tijd heeft om te zorgen voor belastingvoordeel over 2010?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 De opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie aan de gratis brochure en coi.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Verslagen Palestijnse onderhandelaars lekken uit. En lagere cijfers voor Philips dan verwacht.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 Het uitlekken van al die documenten is voor beide partijen vervelend... zegt correspondent Sander van Hoorn in Tel Aviv.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 Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian publiceerden de documenten. En ze steken hun handen in het vuur voor de authenticiteit van de verslagen. Tientallen mensen hebben vrijwillig een alcoholslot in de auto laten zetten. En dat is vaak op aandringen van familieleden of de werkgever gebeurt, zegt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Automobilisten met een alcoholslot moeten blazen om de auto te starten. Ook onderweg moet een paar keer worden geblazen. Veilig Verkeer Nederland is blij met het alcoholslot. Er zijn twee kanten aan het alcoholslot. Het belangrijkste zit strakjes in mei in de strafkant. Wanneer je met te veel alcohol op hebt gereden, dan kun je zo'n zo alcoholslot laten monteren. En dan is dat onderdeel van je behandeling om te voorkomen dat je in herhaling vervalt. Je kunt er ook voor kiezen om het alcoholslot vrijwillig te laten monteren. Op het moment dat je denkt dat je zelf problemen hebt met alcohol en bang bent dat je met alcohol op gaat rijden. Jaarlijks vallen er meer dan 200 doden door alcohol in het verkeer. Volgens het Instituut voor Alcoholbeleid... kan het alcoholslot tientallen verkeersdoden per jaar schenen. De elektronica-concern Philips heeft het afgelopen jaar... bijna 1,5 miljard euro winst geboekt. En dat is 3,5 keer zoveel als in 2009. En Philips haalde in 2010 een omzet van ruim 25 miljard euro. 10 meer dan het jaar daarvoor. Ook de kwartaalcijfers zijn beduidend hoger dan het vierde kwartaal van 2009. Maar de jaren- en kwartaalcijfers blijven achter bij de verwachting van analisten. Meer hierover zometeen na het nieuwsoverzicht. Dan ligt Philips Topman Gerard Kleisterlee de cijfers toe. Ziekenhuizen hebben de afgelopen jaarwisseling... minder slachtoffers van vuurwerk behandeld dan een jaar eerder. Er waren ruim 700 vuurwerk gewonnen. Dat is 9% minder dan bij de vorige jaarwisseling.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 En de cholera-epidemie in het Caribisch gebied leidt zich uit te breiden. In de Dominicaanse Republiek is een 53-jarige man overleden... die onlangs in het buurland Haiti is geweest. Daar, in Haiti, zijn de afgelopen maanden al 4000 doden gevallen door cholera. De Dominicaanse Republiek neemt maatregelen... om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. weer is vandaag ver te zoeken in ons land...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 In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog en dan klaart het lokaal even op. Maar in de avond trekt er weer een nieuwe storing over. Het wordt morgen een graad of 6. De dagen daarna draait de wind naar het noordoosten en dan keren we voorzichtig aan terug naar een iets winterse weertype. Het wordt droog en de temperaturen die dalen. Overdag maximaal net boven nul en in de nachten ligt de lichte vorst. Of de wind daarna definitief terugkeert is nog even afwachten. ANUB verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk. Er staat 100 kilometer meer dan normaal. We komen op 350 uit. Vooral rond Eindhoven staan de lange files. Daar kom ik zo op. Maar ook in de rest van het land zijn de dagelijkse files aan de lange kant. En dan gebeuren er ook nog een paar ongelukken. Op de a 10 West bijvoorbeeld. Richting Den Haag. Er staat voorknopend de Nieuwe Meer. 5 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. A28 van Assen naar Groningen. Na een aanrijding tussen Vries en de Afrit Eelde. 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Zijn deze ochtend ook problemen op de A44? Richting Amsterdam staat het stil tussen Leiden en Kaagdorp, 9 kilometer. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Het zuiden is ook opvallend druk op de A59 van Zonzeel naar Den Bos, na een ongeluk voor knopend Hooipolder, 7 kilometer. En een aanrijding op de randweg Eindhoven richting Den Bos heeft grote gevolgen gehad. De rijbaan is wel weer vrij, maar het loopt vast vanuit Maastricht op de A2 tussen Maarhezen en Knopend Leenderheide, 12 kilometer. En daardoor ook op de A67 vanuit Venlo, tussen Asten en Knopend Leenderheide, 17 kilometer.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 Zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio In Journaal. U kunt met ons twitteren, onze account is NOS Radio In. U kunt ons volgen via internet via NOS.nl. Even doorklikken naar sport en u leest heel veel over de Australian Open. Die nu interessant aan het worden is. De eerste week weinig verrassingen, nu wordt dat anders, Mark Brasser. Wat is er voor verrassends te melden? Ja, je zei het al, zo, zo saai en voorspelbaar als de eerste week was. Zo uh, onvoorspelbaar is de tweede week begonnen. Want uh, de nummer vier van de plaatsingslijst bij de mannen, de dus zwete Robin Söderling, Heel. die gingen vannacht in uh, vijf setjes af tegen een debutant, Alexander Dolkopolov uit uh, Oekraïne. 22 jaar oud, een jongen die net in de top 50 van de wereld staat. En die, uh, ja, die speelde fantastisch. Eerste set nog niet, die ging naar Söderling. Söderling die niet zijn beste tennis speelde in deze partij. Maar vanaf de tweede set uh, ja, beet die Dolkopolov zich, zich vast in Söderling. Die, die kwam terug in de wedstrijd. En die worden we uiteindelijk in vijf lange sets. Dus we moeten afscheid nemen van de nummer vier bij de mannen. Ja, Söderling dus de man in vorm. Maar de man nog beter in vorm, die Dolko Polov. Ja. Tegen wie moet hij nu? Nou, hij mag nu spelen tegen Andy Murray. En uh, ja, als je het over een man in vorm hebt... dan heb je het toch wel op dit moment over... Andy Murray speelde een nagenoeg foutloze partij... tegen de Oostenrijker Jurgen Meltzer. 6-3, 6-1, 6-1. En dat in de vierde ronde van een Grand Slam toernooi. In het voordeel van Andy Murray... tien fouten maar, tien onnodige fouten maar... in de hele partij. Ja, en Murray heeft nog geen set verloren. Murray natuurlijk, hè, de verliezend finalist van vorig jaar. Als hij zo blijft spelen... dan is hij hard op weg om die finale weer te gaan halen. Moet hij natuurlijk wel in de volgende ronde even afrekenen... met. Uh, in eerste instantie met die Dolko Polov. Ja, de, de, de Europeanen doen het trouwens goed. Dat is opvallend. Ja. We hadden nog een niet-Europeaan Raonic. Ja, een halve, een halve niet-Europeaan inderdaad. Ja. Raonic, spelend voor Canada, maar geboren in Montenegro. Dus je mag eigenlijk zeggen ja, dat is ook een, ja, een ja. halve Europeaan geëmigreerd naar Canada. Heel verrassend dat hij tot de vierde ronde kwam. Een uh, boomlange jongen, serveert uh, ongelooflijk goed en hard. staat heel hoog op de, de, de, de ace-leaderbord, de, de, de lijst van de meest geslagen. Asus. Maar ja, hij speelde tegen David Ferrer. Ja, en als dan die service ietsje minder loopt, ja, dan wordt het toch wel een heel moeilijk verhaal. Ja, die service liep minder uh, tegen Ferrer. Dus ging hij er uh, uiteindelijk in vier sets uh, vanaf. Dus ook uh, Rauw, niet De enige en niet-Europeaan, uh, zeg maar, nog in het toernooi. Ja, die ligt er nu ook uit. Nou, dan naar de vrouwen toe. Plaatste speler Svona Reva. Als we het dan toch over verrassingen hebben, ging zij er dan ook uit? Nee, de nummer twee van de vrouwen uh, zit er nog in. Zij speelde tegen Ivete Benesova. Uh, makkelijke overwinning voor zwone Reva die toch wel ja, groeiende is in het toernooi. De eerste paar ronde's waren niet echt overtuigend. Een paar drie setters ook gespeeld. Maar nu uh, in deze vierde ronde, partij, 6-4 en 6-1, dat is een mooie uitslag. En ze speelt nu, ja, dat is het vrouwentennis, veel Eva's en Ova's. Ze speelt nu tegen Petra Kvitova, die won van de Italiaanse Pennetta. Dus van een Eva Kvitova in de kwartfinale bij de vrouwen. Goed, waar kijk je vandaag naar uit? Nou ja, één partij, de, de, de Ferrer is door, uh, zei ik net, he, die won van die Raonic, maar uh, ze, de, de, de tegenstander van Ferrer, die is nog niet bekend. Dat is... Uh, is Rafael Nadal misschien wel, daar ga ik wel van uit. Die moet dan nog wel afrekenen. Zijn kwartfinale die zo meteen om negen uur begint in de Laver Arena. Die, die speelt tegen Marin Silic. En dat is toch wel een, wel een gevaarlijke jongen. Dus dat is wel een, een, een mooie partij. Krijgen we misschien wel een, een Spanje Spanje in de in de kwartfinales. Mark Brasser over de Australian Open door naar Groningen. De provincie wilde in 2008 het dorp Gansenwijk slopen en opheffen. Weg ermee. Maar tegen die plannen verzetten de bewoners zich vervolgens hevig. Drie jaar later is het tegendeel gebeurd... en is het gehucht juist gerenoveerd. Vanavond daar een bijzondere viering, namelijk dat het dorp er nog is. Onze verslaggever Matthijs Holt erop ging kijken. Gansendijk is nog een van die weinige plekken in ons land... waar het echt stil is, s ochtends. Alleen de wind kan je goed horen... Gansendijk is een verzameling woningen, ruim 50, voornamelijk type dorzon. Als het aan de provincie Groningen had gelegen, dan had Gansendijk niet eens meer bestaan. Maar de bewoners zijn gaan protesteren. En dat gebeurde voornamelijk vanuit de steunstee op nummer 14. En daar zijn we nu opnieuw. Leo de Raad. Een van de mensen die heeft geprotesteerd tegen het slopen van uh, dit gehucht. Bent u trots om hier te wonen? Ik ben zeker trots om hier te wonen. Anders had ik me niet zo ingezet voor het mooie Gansendijk. Wat is hier mooi? Ach, weet je, het is nu nog wat donker. Maar als je straks licht is en je kijkt naar buiten... dan zie je hier dus nog echt de regen. Hier is nog echt de ruimte. Gerda Loorbach... Uh, stond uw huis ook op de nominatie om weggeveegd te worden van de landkaart? Ja, maar wel alleen als laatste. De Nusweg en de Ganzenrijk waren als eerste aan de beurt... en na een periode van vijf jaar misschien, dan waren wij aan de beurt. Wat dacht uh, u toen, toen, uh, toen uw huis uh, denk, niet meer op de kaart stond? Ik denk dat het bestaat niet. Mijn huis gaat niet weg. Ik uh, ben hier geboren, getogen. Ik voel me hier goed. Ik voel me hier echt thuis. En het is ook mijn thuis... En ik kan me niet voorstellen dat ik hier gedwongen weg zou moeten. Nee, had ik geen beelden bij. We zitten in de Steunstee. Uh, met, met andere woorden, het soort actiecentrum van de Dijk. Wat is hier allemaal gebeurd de laatste twee jaar? Vergaderingen, na vergadering, na ontmoeting met mensen die ook iets hadden te vertellen over wat hun eigenlijk uh, ook, ook boven het hoofd heen. Net als bij ons. Het is hier leuk en het gaat ook soms heftig hier. Het is een lege woning. Ja. Uh, zoals er wel meer zijn in uh, Gansendijk. Een ongerenoveerd huis. Wat, wat kost dat hier? Nou, voor de renovatie stonden de huizen te koop van uh, plusminus 70.000 euro. Maar ja, daar, dat was daarvoor. Dus het, het schommelt een beetje naar beneden, een beetje naar boven. Het is een beetje, ja, zo ongeveer. Ja. Dan. Vanavond wordt gevierd dat het dorp blijft bestaan. Hè. Uh, een feestavond? Ja, natuurlijk wel, dat is een feestje, maar... Kijk, we moeten natuurlijk ook uh, wel ook rekening houden... dat natuurlijk wel, toch wel het een en ander gebeurd is. Uh, ik vond het woord uh, slotavond vond ik mooier. Dus we houden een feestje, maar we noemen het een slotavond. Vanavond is het hier feest. en Straks praten we ook nog met de gedeputeerde van de provincie Groningen... en iemand van de woningcorporatie over hoe je van een spookdorp... een levendig dorp krijgt dat Gansendijk vandaag de dag zou zijn. Vanavond groot feest dus daar in Gansendijk. Dan naar Ierland. De regering daar verkeert in totale chaos. Zaterdag stapte premier Cowen op als partijleider van Van der Veel. En gisteren verliet de coalitiepartij, de Green Party, ook de regering. De crisis komt op een bijzonder ongelukkig moment, omdat het financiële noodplan nog door het parlement moet worden aangenomen. En dat is dan weer nodig om in aanmerking te komen voor het geld uit het Europees Steunfonds. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, waarom gebeurt dit nou juist allemaal op dit moment? Heeft ook weer allemaal te maken met dat steunfonds. Want ja, in november kregen de Ieren dus die noodlening van de Europese Unie en het IMF. Maar in de aanloop daarna kun je nog wel herinneren, Ierland zei steeds, vol bravoure, uh, we hebben geen hulp nodig, uh, dat kunnen we zelf voldoen. En toen ineens 180 graaien draaien en toch accepteerden ze dat geld. Nou, dat gedraai van de regering is heel slecht gevallen bij de kiezer... die toch al niet zo'n hoge pet meer had van uh, de regering. Ja, je ziet vanaf dat moment dat de regering, en dan vooral premier Kouwen, steeds meer onder druk is komen te staan. Nou, afgelopen week kwam alles in de stroomversnelling. Premier Kouwen stelde eerst zijn vertrouwenskwestie binnen zijn partij... een stemming die hij nog wel won. Maar twee dagen later verlieten dan toch zes ministers zijn regering... Daardoor zag hij zich gedwongen vervroegde verkiezingen eh, aan te kondigen voor 11 maart. Maar je zag ook hem toch wel heel krampachtig zich vasthouden aan zijn positie. Nou, zaterdag trad hij af als partijleider, zei dan weer wel aan te blijven als premier. Nou, en dat was de druppel voor de Groene Partij. Want die zeiden, we hebben het nu wel genoeg gezien van deze politieke soop. We stappen gewoon uit de regering. Hmm, was dat dan niet vooral voor de bühne als er toch al vervroegde verkiezingen zouden komen? Nee, je zou eerder kunnen afvragen waarom ze het niet eerder hebben gedaan. Want het geduld van de groene met hun grote coalitiepartner. Ja, was echt bewonderingswaardig. Maar wat ze al die maanden in de regering hield, was vooral het landsbelang. Want de Groenen wilden eerst het debat over dat bezuinigingspakket afhandelen. Want zoals je al zei, dat pakket was juist de voorwaarde geweest... voor die miljardenlening van de EU en het IMF. Maar ja, gisteren zei de Groene partijleider John Gormley... dit kunnen we gewoon niet langer volhouden. Het vertrouwen in de regering is helemaal weg. For a very long time, we in the Green Party have stood back in the hope that Fianna Fáil could resolve persistent doubts about their party leadership. A definitive <coughs> resolution of this has not yet been possible, and our patience has reached an end. Ja, ons geduld is erop, hoor je hem zeggen. Alleen vervroegde verkiezingen kunnen het vertrouwen in de Ierse politiek terugbrengen. Verkiezingen die dus dan niet op 11 maart moeten plaatsvinden volgens de Groenen, maar nog eerder. Ja, de Groenen hebben wel beloofd voor het bezuinigingspakket te stemmen. Want ze willen wel dat debat nog afhandelen. Maar wel op voorwaarde dat dit debat uh, daarvoor voor vrijdag wordt uh, afgehandeld. Hmm. En lukt het, uh, Cowen, dan nog om deze week die financieringswet dan af te kaarten om het erdoor te krijgen? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Want de, de bedoeling was dat dit parlementaire debat... Uh, pas op 16 februari afgerond zou worden. En nu proberen ze het hele proces in een paar dagen te proppen. Nou, vandaag komt de regeringspartij, het drompkabinet, bijeen om te kijken of dat eigenlijk wel kan. En misschien zullen ze zelfs besluiten om op te stappen. Dus dat hele proces uh, uh, komt in gevaar. En als ze we nog wel gaan debatteren... Ja, dan moet het parlement echt dag en nacht doorwerken... om dit uh, voor elkaar te krijgen. Iedereen weet wat de gevolgen zijn. Als dit niet door het parlement komt... dan komt de noodlening voor Ierland in gevaar. krijg je weer grote onrust op de internationale markten. Spanje en Portugal die verder onder druk komen te staan. De euro die in gevaar komt. Mm. Dus er staat heel veel op het spel. En het zal van de, echt van de opstelling van de oppositie. Afhangen of ze dit echt in vijf dagen gaat lukken. Nou, het wordt wat onoverzichtelijk. Arjen van de Horst over de politieke situatie in Ierland. Daar horen we deze week ongetwijfeld veel meer over in de uitzending een gelukkige evert Daniels. Deze fotograaf kreeg de zilveren camera voor de beste nieuwsfoto van het jaar. Zo meer daarover. Eerst naar Wijnand Zwaan. Ik heb het idee dat het gestaag wat begint te rijden, Wijnand, of niet? Ja, de Daan de lijn is wel ingezet, want we hadden even 350 kilometer file. 100 kilometer meer dan normaal. Nou, we zitten nu op 270. Maar toch, 70 files is gewoon nog ontzettend veel. Dus je dagelijkse file staat er gewoon nog. En is soms ook behoorlijk lang en er zijn ook ongelukken gebeurd. Op de A10 West bijvoorbeeld, richting Den Haag, daar staat voorknopend de nieuwe 5 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Erg lang is de file op de A27 vanuit Almere. Tussen Huizen en Utrecht Veemarkt 16 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Dat is ook het geval op de A28 van Assen naar Groningen. Maar nog wel 5 kilometer voor de afgeleerde. En bij Eindhoven. Daar gooide een ongeluk op de randweg Eindhoven route net eten. Ook daar is de rijbaan weer vrij. Maar nog wel file vanuit Venlo tussen Assen en Geldrop, op elf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Joris van der Kerkhoffer rijdt al de hele ochtend mee met automobilisten op de A16. Daar waar Rijkswaterstaat een proef doet om de file druk wat te verminderen. Het valt ons op, Joris, dat steeds als we beginnen met je te praten... je rijdt, maar het duurt nooit lang. Ja. Nee, Mensen schrikken dan. Ja, hij ziet ons nog, die wagen rijdt daar, die rijdt achter ons aan. Zodat ik met u mee kan rijden en dat we het allemaal in de uitzending kunnen vertellen. Ik vroeg net aan een, aan een vrachtwagenchauffeur om mee te rijden. Dat was de enige die nee zei. Uh, die zei van ja, ik, ik, ik heb haast en er zijn zoveel files. Uh, dan kan ik u nergens uh, afzetten. Maar het probleem is niet het langzaam of het snel rijden. Het probleem is dat mensen niet kunnen ritsen. Uh, hebt u er ook last van dat u dat moeilijk vindt om, uh, om te ritsen als je aan het autorijden bent? Nou, als ik heel eerlijk ben, nee. Uh, Charmante glimlach en dan laat ze je er toch wel tussen. Misschien is het een voordeel dat je een vrouw bent, dat weet ik niet. En een klein autootje. klein auto. En op tijd, ik, heb, ik begin wel al op tijd te ritsen. Dus dat je niet heel eind doorrijdt, dan merk ik dat mensen misschien wat meer geïrriteerd zijn. Maar als je gewoon netjes op tijd gaat uh, aangeven dat je ertussen wil... Ik heb er nooit geen problemen mee. U geeft hier ook op tijd aan dat u naar rechts staat en niet de uh, Moerdijkbrug over. Het bijzondere is wel, wat je net al zei Marcel, uh, daar stopt het dus. Het begon met 90, het werd 70 en daar staat uh, nu 50. Denkt u dat dat gaat helpen? Uh, als, als mensen er een beetje aan gewend raken dat je wat langzamer rijdt... zodat er minder snelle file ontstaat? Ik denk het wel. moet toch wat meer rekening houden met de situatie... En uh, als je van tevoren al ziet dat je dus rustig aan moet rijden, dan kan je ook wat relaxter uh, gewoon achter het stuur. En, ben je... en ik denk dat het dan wel uh, goed gaat. We rijden nu de A17 op uh, richting het zuiden. Het bijzondere is, en daar had die vrachtwagenchauffeur net wel gelijk. In de file staat de andere kant op waar de A17 uh, de A16 uh, raakt. En dan zit het toch met dat ritsen. Dus. dus als iedereen nou gewoon vrouw wordt en vriendelijk lacht, dan komt het allemaal goed. Een beetje, ja, een stukje sociaal en een beetje aardig zijn in het verkeer tegen elkaar. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. in? Nou, misschien wel. Je hebt er ook niks aan om gefrustreerd te zijn en uh, elkaar moeilijk te maken. Dus ik denk dat, dat, uh, dat je dat uitstraalt en dat dat dan wel... Uh, ja. Oké. Okay. Nou, fijn dat u dat uitschaat. Als u dan mij hier zo bij dit benzinestation weer afzet, dan ga ik zo weer terug. En met al die vriendelijkheid probeer ik dan nog een keer bij iemand in een auto te zitten. Dank u wel. En dat horen we dan zo weer van Joris van der Kerkhof op de A16. Goede ritsen. Ritsen? Nee, maar het lukt hem wel steeds, hè, mm -hmm. Doris? Hij rijdt steeds mee. Ja. De Zilveren Camera 2010 is gisteren in Den Haag uitgereikt aan fotograaf Evert Jan Daniels. Hij won de prijs met zijn foto van Rutte, Wilders en Verhagen, die naar buiten lopen. Kort nadat ze, na maanden van onderhandelen, overeenstemming hebben bereikt over een gedoogkabinet. Daniels maakte de foto voor het Algemeen Dagblad. Verslaggever Karin Albert sprak met hem. Ik van Jan Daniels, van ja. harte gefeliciteerd. Dankjewel, ja. dat vind ik echt super. Had u het ook verwacht? Nee, absoluut niet. Ik, oh. had, uh, ik had mijn geld op uh, Pim Bras gezet. Ja, welke foto was dat? Pim had uh, het moment van schaatsen, dat uh, op dat moment uh, de bril uh, naar achter vliegt. En dat was, die met die foute wissel, dat was, ja, dat was zo ja, Ik vond het zo'n fantastisch mooi moment. En uh, ja, dat vind ik wel, dat, dat had, daar had ik mijn keuze op gemaakt. Maar Jure heeft alles anders beslist en... Uh, en omschrijf uw eigen foto, is de drie mannen die naar buiten komen gemarcheerd. Ja, de drie mannen, de, uh, Geert Wilders, uh, Maxime Verhagen en uh, Mark Rutte. En uh, Ze komen alle drie met Mark Rutte voorop, komen ze naar buiten lopen. Mark Rutte, die uh, de eerste minister-president wordt sinds uh, Torbekken. Uh, dat zie je ook een beetje op zijn gezicht, hè? Ja, dat hij ziet... zich dat realiseert. Absoluut, ja. Je ziet echt de, de, de, de trotsen van, van dit herk gepresteerd en dat heeft hij ook. En, uh, ja, dat mag je wel, wel terugzien in, in die foto. En, en omschrijven is de blik die Geert Wilders op zijn gezicht heeft. Ja, Geert is, is, uh, die heeft het allemaal klaargespeeld. En uh, dat, dat zie je aan een, hem... Een uh, hele brede grijns. Ja, ja, ja. ja. En, en nog, Maxime van Hagen? Ja, Maxime, die een beetje twijfel, twijfel, twijfel. Hij en, kijkt ook een uh, beetje opzij. kijkt een beetje opzij. Hij loopt ook niet mooi in de pas. En uh, dat, is het, ja, dat is het toch wel. Dat, dat, dat is die foto. Dat laat wel de moment zien naar die 111 dagen. En daar ben ik erg blij mee, ja. En wist je op dat moment zelf al, dit is hem? Hij is, ik wist op dat moment wel dat het erg goed was. Hij stond ook meteen op voorpagina. En uh, dat was hem ook, ja. De juryvoorzitter van de Zilveren Camera, Ruud Vissendijk. Waarom deze? Want er waren zoveel mooie foto's en ja, zoveel maar, belangrijke momenten. Ja, klopt, Het waren een heleboel mooie foto's. Maar we vonden eigenlijk dat uh, deze foto een beetje de tijdsgeest van het afgelopen jaar uh, belicht. Nederland is toch uh, half jaar in de band geweest uh, van verkiezingen... en uh, van uh, de formatiebesprekingen die daarna gekomen zijn. En op 28 september komen de mannen uh, uit het gebouw uh, van de Kamer... vastbesloten, uh, nog net niet met opgerolde mouwen. Allemaal tegelijkertijd het been naar voren zettend. He, dat geeft die foto enorme dynamiek. Er zit inderdaad een nogal tevreden grijns uh, op, op de gezichten van de heren. Maar de foto laat ze ook heel duidelijk zien als een uh, drie-eenheid. Het is zes minuten voor negen. We moeten het nog over de cd hebben, want die lijkt ten dode opgeschreven. De verkoop is de afgelopen tien jaar gehalveerd. Platenmaatschappijen moeten hemel en aarde bewegen om er überhaupt nog winst mee te maken. Dat doen ze onder meer door albums als het ware uit te melken. Als een cd al scoort, dan komt die niet in één keer in de schappen... maar een paar keer per jaar. Steeds in een nieuwe jas met bonusmateriaal bijvoorbeeld. Louis Dekker over re-releases, luxe versies en limited wie editions. Wie cd's wil verkopen moet tegenwoordig creatief zijn. Downloaden is verleidelijk, want goedkoper en je hoeft er niet de deur vooruit. Voor wie een beetje de weg weet op internet is muziek al lang gratis. En gratis, daarmee kun je niet concurreren. Michiel Boesten van platenmaatschappij V2. Ja, dat is absoluut waar. Maar toch, uh, met de verpakking en met de teksten erbij... alles in een hele mooie verpakking, uh, geeft toch heel veel beleving. En ik denk dat mensen dat uiteindelijk ook toch wel uh, belangrijk vinden. En daar hebben ze geld voor over. Ja. Een cd die voor 20 euro in de winkel ligt, kan voor minder dan 1 euro worden geproduceerd. Er is veel geld mee te verdienen, maar de platenlabels moeten er wel steeds meer moeite voor doen. Het zal nooit meer zo worden als vroeger natuurlijk, dat is duidelijk. En het is allemaal veel minder geworden, ook dat is duidelijk en ook dat weet iedereen. Het wordt er niet makkelijker op. De doelgroep op verschillende manieren aanboren, het is bittere noodzaak. En het verklaart de trend van vorig jaar... Een album niet één keer uitbrengen op cd... maar twee keer of zelfs drie keer, bijvoorbeeld in januari, in juni... vlak voor de festivals en in december vanwege de kerstcadeau-piek. Het is bijna traditie ook dat er aan het einde van het jaar... Uh, voor de feestdagen uh, mooie nieuwe edities uitkomen... die... Uh, cadeau kan geven aan mensen of zegt van ah, die wil ik echt zelf nog zo graag erbij hebben. De truc is dat zo'n cd dan opnieuw in de schappen komt. Bijvoorbeeld met een bonus cd, een extra dvd en in een luxe verpakking. Michiel Boesten is bij V2 verantwoordelijk voor de Britse succesband Mumford Sons. Hun cd werd in ons land binnen één jaar drie keer uitgebracht. Drie verschillende edities. Leuk voor klanten die willen kiezen, maar buitengewoon irritant voor de echte fans. How can you say that you're true? Is better than ours. Hoe ver kun je daarmee doorgaan met re-releases, expanded editions... de luxe versies, waar ligt de grens? Het zou heel erg per band verschillen hoe ver je daarin kunt gaan. Maar ik vind dat je niet aan de gang kunt blijven. Je kan niet op een gegeven moment uh, om de drie maanden met een nieuwe versie uitkomen. Ik denk dat dan op een gegeven moment mensen zich echt wel een beetje bekocht kan voelen. Althans, dat kan ik me heel goed voorstellen. Is dat nu nog niet zo? Wordt er niet geklaagd door me... Mumford Sons aanhangers die zeggen ja nog een keer. Nee, uh, wij hebben nog geen klachten gehad. En uh, als je echt fan bent van iets, dan wil je gewoon alles hebben. Desnoods vier keer in de kast. Desnoods. Rob Gruske werkt bij de Beggars Group, een muziekbedrijf met labels als Matador en 4AD. Hij scoorde vorig jaar met een album dat wereldwijd door critici als de plaat van het jaar wordt beschouwd. High Violet van de Amerikaanse band The National. Every house on the street. En wat doe je met een cd die in eindejaarslijstjes bovenaan staat? Die breng je opnieuw uit. Je blijft ermee bezig om uh, hetzelfde album toch nog weer onder de aandacht te brengen. Dat doe je niet alleen zelf als platenmaatschappij, maar daar is de band ook mee bezig. Om met een album door te werken. Het moet echt iets toevoegen. Is er een grote markt voor? Daar is echt een markt voor, ook omdat je gewoon echt meer krijgt. Je krijgt twee cd's bijna voor de prijs van één. Alleen is het natuurlijk zo dat veel mensen hem al lang hebben. Dat is waar. Het is en blijft een beetje glad ijsen. Ja, het zijn uh, afwegen die je gewoon heel wel overwogen moet maken. Ook artiesten zelf vinden soms van... ja, maar ik wil niet mijn eerste fans van het eerste uur... in hun staart bijten door uh, later toch een luxere versie uit te brengen. Lopen cities. Al die cd's die voor de zoveelste keer worden uitgebracht... moeten ons natuurlijk wel de indruk geven dat dat bonusmateriaal heel erg bijzonder is. Daar hebben de platenmaatschappijen een toverterm voor verzonnen. De limited edition. Rob Gruuske van Beggers is zo eerlijk toe te geven... dat limited edition vooral een loze kreet is. Ja, klopt, want limited is een rekbaar begrip... Je wil vaak ook dingen limited noemen uh, om de consument toch wel wat te kietelen. Hoe limited is hij? De expanded edition van High Violet van The National? Wat minder gelimiteerd dan we van tevoren hadden gedacht. Juist door dat er zoveel vraag naar is. <middels> Niet in trappen dus in dat limited. Alleen kopen als u het mooi vindt. Meer over de problemen van de muziekbranche op onze website nos.nl. .no. dadelijk na het journaal meer over Kunduz. Het is natuurlijk uh, de week van de waarheid. Gaan we wel of gaan we niet met een politiemissie naar Afghanistan, naar de provincie daar. Wij hebben maar weer eens gekeken in de Wikileaks kabels of er wat te vinden is over Kunduz. Nou, dat was er. Vrijwel alle Nederlandse jongeren zitten op een sociale netwerksite.